Wat vond je eigenlijk van de voortgangsrapportage gisteren? Behoorlijk waardeloos. Ik Begrijp er niets van. Het probleem is misschien nog niet eens... of je het wel of niet begrijpt. Het probleem is dat jij moeite hebt met autoriteit. Je verdraagt niet dat iemand anders zegt wat je doen moet. Ik begrijp dat wel. Ik heb dat ook. Enigszins. Ik moet er niet aan denken dat... Balk mij zou voorschrijven wat ik moet doen. Dat zou een reden zijn om ontslag te nemen. Maar in dit geval is daar niet veel aan te doen. Ik kan je wel zoveel mogelijk ontzien. Maar er komt altijd een ogenblik dat ik je tegenover de commissie moet verdedigen. En moet aantonen dat wat jij doet past in mijn beleid. Als het daar niet in past. Dan heeft dat niet alleen consequenties voor jou. Maar ook voor hun oordeel. ...over de afdeling. En als ik nou niks van dat beleid snap? Dan moet ik net zo lang op je inpraten... ...tot je het wel snapt. Je doet onderzoek naar straatmuziek. Dat is cultuur. Volkscultuur. Wij interesseren ons voor twee dingen. De verspreiding van cultuur... ...en de veranderingen daarin. Verspreiding lijkt me in dit geval niet interessant. Maar veranderingen zijn er natuurlijk wel... Je hebt met die interviews een beeld gekregen van de situatie na de oorlog. Je moet nu naar bronnen zoeken die een beeld geven van de situatie voor de oorlog. En liefst zo ver mogelijk terug. En tenslotte moet je de veranderingen die je dan aantreft verklaren. Ik begrijp echt niet het tuin nog niet aan te begrijpen is. En als er nou geen bronnen zijn? Ik kan niet voorstellen dat er geen bronnen zijn. Ik zou anders niet weten wat. Als je nou eens begint in de 19e eeuw. Je gaat naar de bibliotheek. En je neemt alle boeken door waarin beschrijvingen van het straatleven worden gegeven, romans, verhalen, feuilletons, en je registreert het beeld dat daarin wordt gegeven van straatmuzikanten en de veranderingen die daarin optreden. Dat is nog nooit gedaan. Een van onze taken is zoveel mogelijk bronnen te onderzoeken op hun waarde voor ons werk. Jij zou deze dan voor je rekening nemen. Wat is daar onduidelijk aan? Je zult zien dat ik niks vind. Je moet wat willen vinden natuurlijk, hè? Ik zal wel zien. Goed. En als je vastzit, waarschuw me dan, dan praten we erover. Daar ben ik voor. Alt, ik heb met Rie gepraat. Dag Bart. Dag Maarten. En? Uh, ik heb er een harthoofd in. Heb je mijn voorstel voor een herordening van de rubriek Volkskunst al bekeken? Heb ik bekeken. Wat vond je ervan? Uitstekend omdat jij geloof ik een onderscheid wilde maken tussen abstracte en verhalende motieven? Ja, maar jouw argumenten hebben me overtuigd. Maar je had daar in de tijd toch een ander idee over. Jawel, maar nou blijkt dat dat moeilijkheden geeft. Laat ik dat vallen. Maar ik zou er toch nog wel over willen praten. Ik kan, Kom. maar dan graag na de tweede koffie, want ik wil eerst nog een brief schrijven. Ja. Ik ben boos op je. Boos? Omdat je niet aan mij gevraagd hebt... wat ik van de voortgangsrapportage vond. Wat heb je daar dan over te melden? Ik vond het verschrikkelijk... en het was ook veel te lang. Volgende keer mag jij de vergadering leiden. En Rie vond het ook idioot. Het is maar goed dat je niet gehoord hebt... wat ze achteraf over dat gesprek dat jij met haar gehad hebt... ...gezegd heeft. Tot zijn verrassing kon dat geen moer schelen. Toen ze zich afwendde en doorliep met naar de kamer... ...bedacht hij dat hij vroeger door zo'n opmerking diep gekwetst zou zijn geweest. Blijkbaar was hij harder. Universiteit Bonn, goedemorgen. Um, ik spreek met koning. Ik mag de en professor Appel spreken. Ik roef Annas Holland. Moment, bitte. Vielleicht kunnen ze iets later später nogmaals aanroepen. Er is nog keiner aanwezig. Dank u. Dag Maarten. Dag Hart. Ik probeer Appel te bellen, maar de Heer liggen nog in bed. Ze zijn niet allemaal zo jij. Dat is waar. Als je niet meer boos bent, mag ik je dan wat vragen? Waarom plaag je me toch altijd? Je neemt me nooit serieus. Ik plaag je niet. Eh, ik wou volgende week de commissie op Zaggertor te tracteren, omdat het de laatste keer is. Ik heb Sien gevraagd om daarvoor te zorgen. Ik zal Tjitska en Eve vragen om de thee rond te brengen. Zou jij met de taart binnen willen komen? Ik vind bloemen kopen leuker. Je mag ook bloemen kopen, maar. Moet je ook de taart ronddelen? Dat wil ik wel doen. De bedoeling is dat jullie pas binnenkomen als de vergadering is afgelopen. Ik zal altijd vragen om jullie te waarschuwen. Is dat goed? Ja. Dat is goed. Volgende week hebben we het er nog over. Dat doet me leid, herr koning. De professor is nog niet daar. En ik erwarte ihn ook niet meer heute. Dan roef ik ihn zu Hause aan. Hebben ze zijn nummer? Heb ik. Hallo? Hallo? Appel. Het Maarten koning. Oh, ben jij het? Ik dacht dat het kinderen hier uit het dorp waren... die ons wilden pesten. Ik dacht dat Duitse kinderen zoiets niet deden. Ja, oh, hier wel. Het zijn hier net Nederlandse kinderen. Heb je mijn brief ontvangen? Je wilt geen voorzitter worden. Liever niet. Heeft het zin als ik daar nog wat op aandring? Ik moet dat maar niet doen. Daarvoor ken ik de Nederlandse verhouding ook niet goed genoeg. Laat een ander dat maar doen. Je komt ook niet naar de commissievergadering volgende week? Dat is levensgevaarlijk. Er ligt hier 20 centimeter sneeuw. Ik ga ook niet naar mijn werk. Ik zit gewoon koffie te drinken. Dat hoor ik. <laughs> hoor je dat? En je vraagt of ik bij jullie in het najaar een lezing wil houden? Dat doe je toch zeker? Ik kom er verdomd slecht uit... We hoorde net weer aan mijn broodonderzoek beginnen. Je gaat me toch alsjeblieft niet vertellen dat je voor die uitnodiging bedankt. Op het platteland van Zuid-Holland beginnen ze al in de 16e eeuw baksteen te gebruiken... en in Noord-Holland drinkt dat pas in de 19e eeuw goed door. Ik zou kunnen proberen daarvoor een verklaring te vinden, is dat wel? Prima. Ik heb het zelf over de ploeg, dus dat sluit mooi bij elkaar aan. Het verband is me niet meteen duidelijk. Het is allebei materiële cultuur. Dus je doet het. Ik zag geen kans om het af te wijzen. In Arnhem lag nog flink wat sneeuw. De zon scheen. Hij liep of baggerde door zonsbeek. Het zou een aardige wandeling zijn geweest als hij niet bek af was. Het hek van het museum stond erop. Voor het dienstgebouw stonden al heel wat auto's. Er was niemand te zien. Iemand was met zijn auto over het pad naar het kantoor van de Boerenhuisclub gereden. terwijl het daar spek glad was. En deed een plas tegen een de rhododendron. Naar het bleek in het zicht van de Schelmse weg. Ik heb map gemaakt met recensies van uw boek. Dank u. Waar bent u op dit bezig? Ik eh, heb een boerderijtje opgemerkt. Waar? In Tul, bij Schalkwijk. Is dat niet in de Betu? Nou. Eigenlijk in, in Utrecht. natuurlijk, ja, ja. Wilt u het zien? Graag. Heb je enig idee hoe oud het is? Eind 18e, begin 19e eeuw. En wat u ook zal interesseren... ...de voorgevel en de middenmuur waren in leem gemetseld. Dat is heel interessant. Weet je ook welke stensoort is gebruikt? Dag, koning. Dag, Valkenmaar Blauw. Kijk, dat heeft Lutje Schiphol opgemeten. Lijkt me heel interessant, voor weet je... Maar hoe oud denk je dat het is? 18e eeuw. Maar vind je dat kapspant er niet merkwaardig? Die steunt niet op de gebindbalk, maar op de schoor. Ampel. Merkwaardig. Dat is heel merkwaardig. Maar ik moet nu weg. We zien elkaar straks nog wel. Maarten, we hebben het over de volgorde waarin we de sprekers zullen laten optreden. Wat vind jij daarvan? Wie zijn de sprekers? Het mannetje, Cassis en Van Dijk. We spreken jullie het even, dan... Uh... Hoor ik het straks wel. In die volgorde dan maar? Ja, lijkt me ook het beste. Wat ga je nou doen als je met de fut bent? Wij hebben een uh, boerderijtje in Frankrijk. Dat lijkt me heerlijk. Ja, we verheugen ons er dan ook heel erg op. Heb jij eigenlijk al koffie gehad? Nee. Zal ik dan een kop koffie voor jou inschrijven? Dank je. Ik ga maar eens naar binnen. Beste Rien, ik zeg met nadruk, beste Rien, omdat het zo lang heeft geduurd voordat je hebt gezegd, zeg maar Rien. Ja. Nou, van een ander mag dat misschien hooghartig lijken, maar bij jou is het dat niet. Het is eerder een teken van je bescheidenheid. Een bescheidenheid die ook tot uitdrukking kwam in de manier waarop je leiding gaf aan onze club. Nou, je hield je altijd op de achtergrond. Dat lijkt wel tegenstrijdig, omdat je van een voorzitter nu juist zou verwachten dat hij vooraan zit. Het woord zegt het al. Ja. ja. Maar je was het weer wel als je nodig was. Als je nodig was, dan was je er. En dat gaf een veilig gevoel. Onder jouw dak konden wij rustig ons gang gaan, want we wisten dat je er was om ons te beschermen tegen de dreiging van bovenaf. En ik zou je daarom ook liever een vorstzitter willen noemen. Dat is ook meer in overeenstemming met het werk van onze club. Jij was onze vorstzitter. Je deed dat als een vorst. We zijn je daar heel dankbaar voor... en om daar een uitdrukking te geven... willen we je ook wat geven... dat je de tijd die je nu zonder ons verder moet doorbrengen... kan doen vergeten. Waar is dat nou? Ah, ik zie dat het rood is, maar daar hoef je je niks van aan te trekken. Het gaat erom wat er binnenin zit. Mag ik je dit overhandigen? Ja. Dank je. Eh, dank jullie wel. Vind je dat nou moeilijk, zo'n toespraak? Och, schrikkelijk moeilijk. Ik heb anders wel aardig gered. Het plezier dat je dat zegt. Want het valt niet mee om zoveel onwaarheden en halve waarheden met overtuiging te brengen. <laughs> Eerlijk gezegd vond ik het een verloren dag. Al mijn dagen zijn verloren dagen. Ja, jij zit op dat bureau. Ik benijd je niet met zo'n balk. Het zijn vooral de mensen waar je de hele dag tussen moet zitten. Ja, dat is verschrikkelijk. Wat mij altijd weer verbaast is dat volwassen mannen hun tijd met zulke discussies doorbrengen. En dat we die straks nog weer zullen voortzetten ook. Daarmee verschaffen we ons een alibi. Voor het jaarverslag. <laughs> maar ik hoef geen jaarverslag meer te schrijven. <laughs> Heb jij eigenlijk didactische kwaliteiten? Ik denk eigenlijk van niet. Hmm. Ik weet het waarachtig niet. Je wilt natuurlijk graag kwaliteiten hebben. Hmm. Doet er niet toe wat. Ik leg graag iets uit. Maar het verveelt me gauw als mijn gehoor niet kritisch is. Maar ook weer niet te kritisch. Nee. <laughs> ik moet wel de baas blijven. Mm -hmm. Jij hebt dat niet? Oh ja, ik moet er niet aan denken dat een ander mij de wet zou voorschrijven. Maar dat doen ze dan ook niet.